11 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In Rusland zijn twee verdachten opgepakt voor de moord op oppositieleider Boris Nemtsov, heeft het hoofd van de Russische veiligheidsdienst bekendgemaakt op de Staats-TV. De opgepakte mannen komen volgens de veiligheidsdienst uit het noordelijke deel van de Kaukasus. Oppositieleider Nemtsov werd vorige week vrijdag op straat doodgeschoten in de buurt van het Kremlin. Hij was een uitgesproken criticus van president Poetin. Jos van Rij heeft als wethouder in Roermond mogelijk jarenlang documenten doorgespeeld van vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders. Die geheime stukken zou hij hebben gegeven aan een vriend van hem, projectontwikkelaar Piet van Pol, schrijft NRC Handelsblad. Justitie verdenkt hem van jarenlange corruptie, blijkt uit stukken die de krant in handen heeft. Tegen Van Rij loopt al een rechtszaak vanwege corruptie, verkiezingsfraude en witwassen. Voordat hij wethouder was in Roermond zat hij in de Tweede Kamer voor de VVD. Vijftien Feyenoord-supporters die zich in Rome hebben misdragen... mogen niet meer naar wedstrijden van hun club. Justitie zegt dat tientallen andere Feyenoord-aanhangers... ook nog een stadionverbod krijgen. De hooligans raakten in de Italiaanse hoofdstad slaags... met de politie rond de Europa League-wedstrijd tegen A.S. Roma. Daar beschadigden ze onder meer een eeuwenoude fontein. Als het verdwenen toestel van Malaysia Airlines eind mei nog niet is teruggevonden... dan komt er een nieuw plan, zei de Maleisische minister van Transport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 GFM. In 2015, al 25 jaar. Live. ZGFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Ik bel precies op het juiste moment. Je zit toevallig alleen. Kijk maar weer iets zo goed, ik je ken maar vriend, je moet mee. En zo gaan er vaak jaren voorbij, soms is het maanden geleden. Elke dag hoeft ook echt niet van mij, maar vriend, je moet mee. Toevallig wil toegalig alleen. Ik wil eruit hebben. Because I De eerste uur geëindigd volop politiek. En we waren nog niet uitgesproken of er komt de witte brigade... zijnde de VVD met oranje letters binnen. Uh, ook welkom. Jullie blijven gezellig koffie drinken. Um, we hebben nog een mededeling. Staan. Ja, dat komt zo. Oh, <laughs> Iedereen heeft mededeling in, in deze periode. Hallo. Ja, laten we het daar ja. maar niet over hebben, want daar we een heel groot stuk van in de krant gestaan over die lokale partijen die zich gebonden hebben in uh, lokaal Nederland. Dat het maar wel een beetje een Holland BV aan het worden maar is. Deze maar deze okay. niet. Deze was, was we correct. We uh, ja. oh. nog niet over ja. die... We gaan het nog niet over die...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 Wie, wie het uitspreekt verantwoord zich daar maar over. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik kan me daar niet zo goed in, in vinden in deze betiteling. Nou ja, we hadden uh, um, al een heel tijd geleden uh, geprobeerd om een beetje de, uh, de netheid in de politiek terug te brengen. En nou wordt er weer zo'n opmerking gemaakt. Ik vind het uh, triest dit. Hè. We zijn nu een jaar bezig met mm -hmm. deze nieuwe coalitie. En wat, wat hebben we nou bereikt? Ja, in mijn ogen eigenlijk niet veel. Niks. Ja, ja. Ziet u dat zo wel? Afgezien van de tuinreisje, wat is dus nu gewoon even tijdelijk gestopt Maar daar he? hebben we het niet meer over. Daar we zouden niet meer over de hebben. Nee, nee, nee. Maar dit, is, um, dit zijn wel de feiten. He? Nee. Zandvoort heeft in ja. dit afgelopen jaar weer meer hekken gekregen ook ja. nog. Oh. Dat is heel triest. Ja, ja. ja de ja. laatste hek staat bij het zwembad. En ja. helaas dat is ook triest. Is dat ook heel erg triest. triest. Ja. Uh, voor alle, alle, alle duidelijkheid willen wij graag weten hoe dat nou in elkaar zit. Um,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 Ja, ik heb het ondertekend omdat er een heleboel goede dingen in staan. Ja.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 En de bestemmingsplan daar gaat het vooral om uh, strijdig gebruik of ander gebruik. Nee. En koppeling aan andere wetten, bijvoorbeeld parkeernormen nota. Mm. Ik vind dat het A ah, niet uit te leggen is. Er is een uh, gevoel van onrechtvaardigheid bij uh, belanghebbenden en bewoners...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 Ja, dat, dat, dat, dat, dat, die, die tekenen zie ik ook wel. Ja. Nou, dat is wat, wat er nu een beetje uitkomt. Ja. Als er dingen beloofd zijn of besproken zijn in coalitieonderhandelingen: ja. dan, uh, uh, dat u eruit stapt en daar gelaten, u constateert dat een aantal afspraken niet gedaan worden. Nee, precies. <tus> dus rammelt het. En ik kan ze precies aanwijzen. Want als je het coalitieakkoord hier op tafel legt... dan kun je precies ja, wijzen, kun niet je, bij. Kun je, kun je gewoon zeggen van... hé, hey, hoe zit dat? Want dat is niet Noem, uit. Noemen, noemen ze een paar punten op? Ja, dat is onder andere bestemmingsplan. Maar het is ook onder andere hiernaast de watertoren. Hoe haal, je het, hoe haal je het in je hoofd... om zoveel poeha, zoveel ophef te maken... over die watertoren afgelopen week... toen, toen men zag dat er een plan was ingediend. En kende het plan niet eens. Nee, dat uh, het is, is... een goed uh, plan. En, en, en wat gebeurt er? Men praat over een rekening van 9.000 euro. Sportgoedkoop wat die architect heeft gedaan. Om weer de zaak in beweging te brengen. Sportgoedkoop. Nou, maar daar ging het volgens mij meer ik over. Ik wilde er een schild contrast tegenoverstellen. Een, Kijk, er wordt hier zo... Een dure advocaat binnengehaald, meneer Binnet van Pot en Jonker. die wordt hier binnengehaald om mijn tuinhuisje te sluiten. Oh ja, ja. Kosten? 15.000 euro, al zeker. Ja? Ja. Zonder geld. Ja? Ah ja, als je daar die 9.000 tegenover zet, is dat inderdaad wel heel uh, zonder geld. Het ging, het ging heel even over de procedure waarschijnlijk, hoe dat binnen die, uh, binnen die coalitie gegaan is. U vraagt mij: van, kun je punten noemen ja, ja, ja. vanuit de coalitie nou, Dit is één punt. Dat is één. We zouden streven naar minder juridische conflicten. Ja? En dan had je, je er weer twee. Hup, Ja, dan gaan we weer. We zouden streven naar een beter imago van Zandvoort. Is dat er? Pak de krant. Nou, dus het is toch heel duidelijk. Ik wil het wel aanvullen met het coalitieakkoord, hoor. Nou ja, kijk... Ik weet waar je het over kunt hebben. Het raadsprogramma is er niet. Ja, uh, nou, dat, uh, dat schijnt eraan te komen, het raadsprogramma. Naast mij staat uh, Astrid van der Veld. Die gooit er ook nog wat in. En achter uh, zit Belinda. Die zegt, niks. die zegt nog even niks. Ja, nog niet. <laughs> maar die wil... Uh, <laughs> ik weet nog goed dat ik een keer ingesproken heb... toen uh, Belinda nog wethouder was over die watertoren. Ik zeg, als het zo doorgaat, staat die er over 15 jaar nog. Maar zie daar. Ja... Um, ja. Is dat niet conflicterend met GBZ, die watertoren? Deze? Ja, sorry hoor, maar we hebben maar één microfoon. Nee, absoluut niet. Uh, want het uh, oorspronkelijke idee was uh, dat uh, de gemeente zich niet als goed huisvader heeft gedragen. Daardoor 10.000 euro boete per dag kreeg. En dan heb ik als wethouder de Watertoren verkocht met een goed plan erbij. Het plan is afgeschoten door de gemeenteraad. Mm -hmm. de boulevardplan, dus ook het plan van de Watertoren. Dus toen zijn er wat alternatieven geweest. Maar het is allemaal politiek blijven struikelen. Dus... Uh, hoe de plannen nu uitziet, of het uitgaat zien. Mm -hmm. Het gaat om dat er een oplossing komt... met behoud van de identiteit van de toren CQ van Zandvoort. Een toren. En dat, of het nou een nieuwe is, of een nostalgische toren... of deze toren wordt gefinancierd door omliggende bebouwing... als het maar geaccepteerd wordt door de bevolking... Juist. en als het maar betaalbaar is. Oké, okay, dat is duidelijk. Um, meneer Cohen. Ik had een hele mooie, mooie vraag, ik maar daar ik, moet ik wel even ik over mij. Ja. Ja. Uh, oh ja, jullie <laughs> <You're laughs> zijn nu uh, met z'n drieën. Hoe gaan de taken verdeeld worden? Um, Daar gaan we het over hebben. Ja, dan, dat moet nog afgesproken worden. Ja, ik denk dat we elkaar gaan vinden op de sterke punten van ieder. Hè? U, uh, u heeft in uw verklaring uh, afgelopen dinsdag verteld dat uh, onafhankelijk zitten uh, er niet in zat omdat dat gewoon heel veel tijd kost. Als, dat kost dus, heel is. veel tijd. En nu uh, zijn jullie met z'n drieën. Dus ja. Er gaan, vier. Er gaan uh, taken verdeeld worden. Ja. En die verdeling is er nog niet. Nou, dat... Heeft u een voorkeur? Daar hebben we idee over. over? Ja, ja. heeft een voorkeur. Wat ik al zei, moeten we moeten elkaar vinden op de sterke punten. U heeft is... bestuurlijke, bestuurlijke, bestuurlijke ja. bent u erg aan. Ja. Ja. En ook maar, water, dus dat hè? Water ook, hè? Daar weet u ook heel veel van. Ja. Ja. Dus het lijkt mij uh, dat we ja. elkaar uh, gewoon die sterke punten even ja. aftasten en dat we ja. daar een, een, een ja. samenwerkingsverband in vinden. Ik ja. kan me zo voorstellen dat uh, uh, wat je zegt, als de achtergrond is, is waterkennis, uh, dat je daar dan misschien wat, wat, wat in wil doen of ja. bouwkunde. Ja, ja. dat kan nou, je dan gebruiken precies. als. Uh, ja. Ja. Ja. Dus die, die verdeling volgt. Ja. Heeft, uh, ik, ik zou graag de druk op willen voeren op de watertoren. En de druk op willen voeren... De waterdruk. Op, op, op André Zandvoort. Ja, dat wil ik Want ook dat is ook nog een ja. keertje... Wat, ja, wat gaat daar nou gebeuren? Want het ziet er ja, niet uit. Nou, toen ik, toen ik wegging... Dat was een van de laatste ja. uh, feiten dat die ik die heb gedaan. gedaan. Ja. Ik heb gezegd van... Nou, we moeten dat hele participatiegebeuren Weer opnieuw doen met de bewoners. Ja? Ja. En ik denk dat de bewoners daar eigenlijk nu ook wel naartoe zijn. Nou, dat weet ik wel.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 Met het station. Er is genoeg te doen. Nou, ik, zie, ik ben van de week nog bij het station geweest om de trein te nemen, maar ik heb er nog niets van. Nou, wat ik wel zie is ah, uh, tien, uh, tien, uh, tien dode dennenbomen. Ja. Die zijn al weg. En die zijn nu alweer weg. Al weg ja. ik, uh, ik heb een, een, een plashuis gezien wat voor de kinderen als uitzichttoren werd gebruikt. Ja. En dat zijn natuurlijk ook stil allemaal stukjes ja. die zijn. Maar wat mij nu. Uh, en misschien dat je daar uh, politisch ook wat aan kan doen. Het ja. bouw is stilgelegd. Ja. Maar er ligt vier meter rondom, ligt de puin. Waarom wordt dat ik, niet opgeruimd gewoon? Ik snap er niets van. En dat terwijl uh, het voorjaar, dus het seizoen weer begint. Ik snap er oh, gewoon er helemaal niets van. Ja, moment, ik heb hem gelezen. Ja, ik heb hem gelezen. Maar die brief... Die brief weer... die geeft om meer vragen ja, dan, dan antwoord. Klopt. Ja, ja, ja ben ik met u eens. Goed, wij wachten op uh, de, de portefeuilleverdeling binnen de GBZ. Daar zijn wij zeer benieuwd naar. Um, nou, u bent weer terug. We gaan van u horen en zien. En uh, meneer Demmers wil ook nog wat vertellen. Ik zeg het niet meer ja nou, ik denk uh, mijn hobby is uh, ruimtelijke ordening en wat daar annex ja. aan is. Zijn hobby is uh, water wat annex aan is. Dat grijpt natuurlijk in elkaar. Astrid is uh, superspecialist uh, wegen, verkeer, regelgeving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 dat de gemeente met haar regelgeving vaak gebruikt wordt om onderlinge vijandschappen een uh, duwtje te geven. Ja, dan ja. moet ik er toch een opmerking uh, aan, aan uh, toe. Ja, ja, zo. Maar, maar ik, nu ben ik eerst. Lekker. Hè? <lacht> uh, er liggen namelijk een aantal, en dat uh, moet ik dan weer bij jullie terugkoppen, en dat ga ik ook echt doen...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 Zou ik zeggen. en uh, die bestemmingsplannen die, uh, we gaan we er dan kunnen, doorheen komen. We kunnen niet alles heen, dit, in deze gesteerde drie jaar, drie jaar Ja, dat, dat hoor ik ook vaak. Ja, we hebben nog maar drie jaar. Ja, je, je bent eraan begonnen. Goed, heren en mevrouw, hartelijk dank voor uh, jullie tijd. En uh, wij spreken deze samen met Jim zeker nog een keer. Dankjewel. Het ja, nou, was mijn genoegen. Ik moet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 Met Jerry praten en andere statenleden. En okay. De hele provincie nou, is aanwezig. De bekendheid is er aangegeven. Okay. Ik zal wel even met Jerry praten morgen. En misschien wel even met meneer Teven. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel. Ja. We gaan van de een naar de ander. Het is, het is gezellig druk. Het klinkt misschien al wat rommelig. Maar nu komt de rust in de tent.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 Album van Bakels Dat vinden ze geweldig Dus ja, het zijn meisjes van 20, 21 jaar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 Check is op de, uh, die haartooien, die, die versieringen en zo. Kap, uh, kap, uh, Kapsjeraden. Ja, ja. Zij willen dus dan een interview met hem gaan maken en dan ook weer op YouTube zetten. Dus dan zie je oude Bob Gansler met het oude verhaal in een nieuw jasje gestoken. Ja, nou, ik vind wel dat je ze daar de ruimte voor moet geven.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 Totaal de tegenstelling tussen vroeger en nu. En hoe gingen de mensen vroeger naar het hotel? Ja. Nu heb, Zij heeft ook booking.com bij Hotel de Lorange. Net of dat hotel nog bestaat. Ja, ja. Van die kleine grapjes mm. erin verwerkt. Hij ja. nou is dus eigenlijk ingebed in de abstracte kunst.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 Maar het mag nog drukker hoor. mag nog drukker. Ja. We zijn verdubbeld hè. Ja. Van 2014 uh, hebben we de 10.000 gehaald. Over de 10.000. Heel goed. Ga je hiermee de politiek over de streep trekken voor het behoud van het museum? Oh, I hoop so. Ja? Ja. Nou ja, we moeten wel gaan verzelfstandigen. Mm -hmm. ja. Dus proberen om een financiële injectie te krijgen in het museum. En ik denk dat we op de goede weg zijn. En blijf jij het doen wel? Weet ik niet. Weet Weet niet. Ik goed. zou het best wel willen. Maar, ja. dus. maar je hebt natuurlijk nog een andere baan bijna. Ja, en er zijn nog veel meer uitdagingen in Zandvoort, leuk zijn. Nou, dat geloof ik ook ja. wel, ja. Nou ja, er liggen er genoeg. Maar je hebt het wel een impuls gegeven, dat, dat is wel waar. Jij ja, maar de vergeet de... niet dat er dertig mensen gewoon met je mee ja, vechten. Is, ja, enthousiasme dat enthousiasme. Gisteren ook, die gastconservator die zegt van, ik moet even een compliment maken. Want als ik zeg, ik wil iets ophangen, dan hangen ze het gewoon op. Dat is hij ja. niet oh, ja, gewend. Nee, nee. Ja. René was dat, ook, ja, René. Ja, ja. ja, meestal moet hij dat ergens zelf doen en niet ja. springen de ja. En, vrijwilligers en hier heb je betaalen, 30 ja. man die gewoon koffie zetten en schoonmaken. En, ja, geweldig. Nou ja, we hadden het net met de gedeputeerden ook over vrijwilligers. Uh, ja, ja. Dat het ook in Zandvoort een hoog goed is. En dat daar, zij zijn daarvoor ja. om dat te stimuleren met uh, opleidingen en dat soort dingen. Zonder kun je uh, niet... Uh. Nee, niks. Jouw uh, vrijwilligers, die uh, ik was vorige week, uh, die week, vorige week toevallig boven. En dus toen was er een uh, mevrouw uh, bezig, Trudy. En die ging allerlei foto's archiveren. Klopt.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 Nou, die, we krijgen een prachtige schenking van het politiebureau Zandvoort. Maar dan moeten we wel weten: wat is dat voor een camera? Wat is dat? Er ligt zo'n wapenstok en ja. handboeien en dat ja. soort dingen. <tuken> dat ja, het ik weet je hebt allemaal een labeltje aan de hand en dan gaat het in de kast. Ja. Ja. Ja. En te zijn tijd gaat het gebruikt worden bij een tentoonstelling. Er staat nogal wat op het programma bij jullie? Ja. Uh, nu komt het strand of komt nu het. Uh... Nee, gaan, uh, hierna gaan we pop-art doen. Ja? Ja. Dan krijgen we een schitterende tentoonstelling weer met hele vrolijke uh, kunst. Ja. En Lola Brood gaat openen. Dus uh, oh, jullie met de primeur. Ja, mooi. En. Uh,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 Daarna gaan we het Zandvoortse strand om. Ik wil uh, uh, een hele grote samenwerking teweeg brengen. Um, reddingsmaatschappij, reddingsbrigade, strandpolitie heb ik gevraagd. VVV Zandvoort. Mm -hmm. Bibliotheek gaat een thema -hoek, uh, inrichten. En dan kun je bij wijze van spreken een, een start maken in het museum of bij de VVV. Historie bekijken en daarna het strand op. Dus dat je kijkt van hoe was het vroeger en hoe is het mm -hmm. nu. En uh, nou ja...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 Dus dan kom je, komen er mensen van buiten Zandvoort. voor. Ja. Bijvoorbeeld Floris die stuurt ja. ook mensen. En dan betaal je niet 3 euro maar 1 euro. En dat dus... ga je ook meten?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 Woensdagmiddag tot en met zondag. En het is toch een hele zorg. Ja. Mm -hmm. Want ik wil ook wel eens een keertje thuis. Uh, of schilderen of wat dan ook. Maar je hebt toch altijd van. Is er vandaag iemand. Hè? Dat, het rooster. Dat doet dan Kitty. Maar uh, als er dan iemand niet kan. Of ziek. Of mm -hmm. vakantie. Uh, je, je bent beperkt. En als ik dan nog langer open ga. heb je nog meer zorg. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Het is ook zo. Ja. Nou we zijn weer redelijk bijgepraat. Jullie uh, bedankt. Dank uh, Wij, dat jullie erop uh, ja, zijn. Ja, fijn. Wij uh, komen zeker naar de uh, tentoonstelling toerisme.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 De gast uh, Hans Rijmers. Met uh, Jessin Zang goedemorgen. Zo goedemorgen. Ja. Wat is er morgen te horen en te zien? Nou, een hele goede, ja. goede hè, geloof is ik. Er he? Een heleboel te horen en te zien. Ja. Uh, Deborah. Kata. En die komt naar uh, Zandvoort uh, via Hawaii in Japan. Want daar is ze geboren en gewoond in Japan en Amsterdam, woont ze nu. Ja. Dus dat is in ja. redelijk dichtbij. Ja, ja redelijk fantastische, fantastische ja. zangeres. Jullie uh, hebben het toch al eerder gehad, of niet? Ja, maar dat is heel lang geleden. Oh, okay. ik, ik zou ook niet weten wanneer. Dan moet ik Dan ook is het heel lang. In, de, in de historie oh, ja. gaan kijken. Okay, maar ik ja. denk dat ze al een keer geweest is. Maar vraag me niet een jaartal. Huh? Ik, ik heb geen oh, maar, ik kom me zo bekend voor, maar... Ja, ze heeft een keer uh, op de lijst gestaan om te komen... En dit is op het laatste moment ja, niet door. Ja, dat, dat is het. Ja. dat ja. was ja. een jaar of drie geleden. Ja. Okay. Ja. Toen ja. zouden ze met een kerstconcert komen. En, en dat is toen af, ja, afgegaan, ge ge gecanceld. Toen ja. Ja. Ja. Ja. is er ja. anders geweest. Ja. Dat klopt. Ja. Dus, ja. dus een, ja. Soort, ja. Een, soort, een soort inhaalrace wordt het dan. Ja, eigenlijk. Maar ja, ze eigenlijk is wel. wel heel goed. Ja, eigenlijk. Ze is wel wel. Wel, ja, de dus fantastische Zingt geweldige jazz. Maar ja er zit ook wel een beetje. Ja, een beetje soul en een beetje funken in slag zit erin. En dat is prima. Want van die club zijn we tenslotte. Ja, ja, dat, is het. ja dat is ook zo. Het, ik, ja. Ja. ja, leuk. Ja. Ben ik ben je verbazen over de promotiematerialen, Hans. Het is, uh, het is ja, hartstikke leuk. leuk. Maar waar wordt dit nu verspreid? Want kom naar Zandvoort voor drie topconcerten. Ja. En uh, dan krijg je ook de 5 euro korting. Waar liggen deze uh, nou, kaartjes? Onder andere nu bij de... VVV. Bij Hotel Hoogland. Bij de VVV. En ze liggen, ze liggen nu hier... En ik heb uh, vanmiddag uh, uh, een promotietour uh, door, door het dorp. <laughs> heb je ook zo'n jasje? <laughs> ik, uh, ik moet wel ergens zien, dat ik een weer jasje sporen. <laughs> Met Jessies Antwoord op de achterkant. Uh, ja, bijvoorbeeld. Maar is bijvoorbeeld, het is nieuw dat je dat nu doet. Ja, plak VVD en dat geven ze, plak ik wel af. En, en dan uh, maak je ik daar wat anders overheen. Hey, ja, maar uh, om terug te komen op dit, dit uh, kaartje. Ja. Uh,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 25, 30 jaar al een keer gespeeld hebben. Ja. Uh, Fris Landersbergen, uh, conservatoriumdocent, uh, ja, ja. en ziet daar jong talent voorbij komen. En wanneer hij dan roept van uh, die... ja, maar deze, deze is zo goed, die moeten we in de krocht hebben. Ja. Dan gaan Erik en ik ons niet meer afvragen of dat wel goed is. Nee, nee. nee dat Want, is goed. Nee. Want dan is het goed. Is goed. Want anders, ja. anders, komt, niet. anders komt hij er nee. niet nee. mee. Nee. Nou, nee, maar het, uh, zo is dat. Het seizoen loopt ten einde. Ja. Want het zijn oh ja. al drie concerten. Ja, ja. klopt. Um, in het vervolg.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 Voor de 5 euro korting. Mm -hmm. We willen ook zo graag dat het gewoon vol is. Ja. Laatste twee concerten. Was in vol, de krocht ja. gewoon volle bak. En dat is heerlijk. Ja. Dat, ja, is, dat, dat is, dat dat is, dat is toch zo jarig. leuk om ja. te doen. Ja. En dat, dan heb je ook. Voor de muzikanten is het fantastisch. Voor, uh, voor degenen die erover zitten. Blijven daarna hangen. Hoe, uh, Geweldig. Ja. Omdat je toch begint over volle bakken en, hmm. uh, en geld. Hmm. Uh, word jij nog gesubsidieerd? Of ben ja. jij... Uh,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 Dat het mensen net. Even over die, uh, dat het mensen net de drempel over ja. kan helpen. Van 15 euro vind ik te veel. Maar voor 10 euro wil ik wel graag komen. Maar het nou, scheelt wel. Kwaliteit Prima. verkoopt zich, toch? Absoluut. Ja, zeker, zeker. Maar je kan, het, je, kan het, je kan het geld niet wegpoetsen. Ook al is het fantastisch. Als je het geld nee, niet hebt, dan, zo, dan, ja, dan houdt het op. Ja, dan, dan, dan doe je er niks aan. Uh, ja, ik wil iets vragen: over uh, heb jij concurrentie van uh, Jess aan zee? Nee. Is dat een ander kaliber? Nee, nee een in ander... tegendeel. Nee? In tegendeel. Nee, absoluut niet. Nee, absolu niet. Nee, absoluut uh, niet. Nee, waarom zitten in winkelcentra alle supermarkten nee, bij oh, elkaar? Nee, ja, dat is een vraag. Ik, ik bedoel, uh, hoe meer, hoe liever. Uh, hoe meer mensen uh, kennis maken met, met, met jazzmuziek ja. of uh, gerelateerd daaraan, hoe beter het is. Want dan kunnen ze ook naar jullie toe gaan. Ja, precies. Even, ja. Ja, precies, ja, precies. En als daar dan wat jeugd mee komt, hè, omdat ja. papa en mama er naartoe gaan mm -hmm. en de jeugd gaat mee. En die vind je ook dat leuk. En, precies. En zo kom je alsmaar verder. Zo is iedereen die, die nu zegt van ik, ik uh, hou van jazz, is ooit een keer getriggerd door iets en het is op een latere leeftijd en, en je wordt gegrepen door iets wat je hoort mm -hmm. en dat ga je erin verdiepen en dan begin je met, uh, met uh, Pierre Beck en je eindigt ja. met uh, Maas Davis of weet ik wel wat en zo, zo, zo werkt gaat dat het, ja. en dat zo is gaat prima, dat hoe meer hoe liever nou, Goed, okay. Um, okay. we hebben het over morgen hè? Ja, ja, morgen, morgen ja, half morgen, drie ja. half ja. drie open 15 euro en komen. En, en kom. één ding nog. Nee, even even, even een, een heel klein ding. Uh, we, we hebben de maand daarna. hebben we Ak van Rooyen Ja. Nou. Uh, ik zou iedereen van harte willen aanbevelen. om te kijken op uitzending Gemist. NPS Cultura. Het is een portret geweest van Aqua En dat staat er nog op? Dat weet ik niet, maar dat moet iedereen even zelf zoeken. Want oh. ik, heb het, ik heb het gezien. De, de, maar goed, ik heb het opgenomen, dus ik hmm. kon het nog uh, achteraf uh, kijken. Maar dat is zo fantastisch de man speelt ja. zo ongelooflijk ja. goed. Als voorproefje kijk naar de uitzendingen ja. dus cultura, dan, van de cultuur Maar dan van gaat Royen. het ook leven. Dan ja. weet je ook wat, ja, wat over de is. achtergrond van de man wat hij gedaan heeft mm. en dat, dat is op zich dat kun je al een uur over praten. Fantastisch. Leuk. Ja. Mooi. De, de ja. reclame voor Ach van Roy is inmiddels ja. ook. Maar, ja. Ja, ja, ja, ja, <laughs> ja Maar uh, morgen ja. Debora J. Carter en uh, ja. wij wensen jou en al jouw toe, haar toehoorders veel plezier morgen in de krocht. Gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Dankjewel Hans. Jullie ook bedankt. Thank <laughs> you. Dat was eigenlijk alweer een Saturday Night. Ja. Van brood. En Lola brood komt in de volgende expositie. Dus dat was een aardige... Leuk koppling. bruggetje. Ja. Er is van alles te doen in Zandvoort. Nou, we hebben het net gehad over de tentoonstellingen. Hilly heeft over verteld. Toerisme in Zandvoort door de jaren heen. Gaat daar allen naartoe om daar naar te kijken. Dat Samengesteld is... door een jonge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 Ook is er dan uh, bij Club Nautique een zondagmiddag met pumpkin...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 Gert van Kuik ook. En de presentatie hebben wij samen gedaan. Ja, dankjewel dus, Ben. Uh, ja, dank. Het was een uh, leuke uitzending. Een drukke uitzending. Een druk. leuk. <laughs> ja. Wij wensen heel zandvoort Een prettig weekend en tot ja, volgende een week. Een weekend allemaal. Iemand zei dit is Ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen dan haalt ze wel Ik zei dus goed en reed zo stom als ik kon We kwamen aan bij een leeg baron En ik zei, het zit je niet mee Heel in de verte ging de laatste wagon En Annabel zei oké, okay, ik ga met je mee En later lagen we samen, zoals dat heet Een beetje moe maar voldaan Er kwam al licht door de raam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 Ik was totaal van de kaart Toen stond ik op, ik moest niet denken maar doen Want zonder haar was ik geen stuiver meer waard Ik liep de stad door op zoek naar een glimp En ik dacht, ik zie haar nooit meer terug Ik ging zelfs hard op praten in mezelf En iemand zei je stond duur met je handen op de leuning van de beurt. Ah. ah, wel, het wordt niet zonder jou Zag ik haar weer. Ze stapte net op de trein. Ze was nog mooier dan de vorige keer. Ik riep haar naam en trapte hard op mijn ren. Ik sprong de auto uit en greep haar vast. Ze stond stil en keek om. Ze keek me aan, maar was nauwelijks verrast. En ik zei: Hey, waar moet je naartoe? Ze zijn Naar het station. Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs. En ik zei, er nog één erbij. De locatist gaf twee tweemaal enkele reizen. En Annabel keek even zijn. Ik zei, ik heb je gevonden vandaag. En ik laat je nooit meer alleen. Al reis je door naar Barcelona of waar? Al reis je door naar de Rijn van de